10 uur. Het NOS Journaal. René Van Brakel. Over de gezondheidstoestand van Prins Frieso zijn nog geen nieuwe mededelingen gedaan. Verwacht wordt dat de Rijksvoorlichtingsdienst later vandaag met een verklaring komt. Frieso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck. Niet alleen de Nederlandse media, maar ook de Oostenrijkse hebben nog steeds veel aandacht voor de situatie van de prins. Constateert verslaggever Menno Reemeyer. Koningin Beatrix Bangt om um zoon schrijft uh, de Kronenzeitung. Nou is dat uh, zeg maar vergelijkbaar met Beeld in, in Duitsland, een boulevardkrant. Uh, daar in de binnenpagina's ook een groot verhaal over uh, wat er allemaal gebeurd is. Hoe in Leg wordt meegeleefd. En dat is eigenlijk ook de teneur in andere kranten. En, uh, een grote landelijke krant. De Courier heeft in de bijlage een, een groot verhaal. Koenigszoon in kunstlich coma. Dus dat is de kop boven een verhaal. Wat verder gaat ook over wat er zo al gebeurt in inleg. Met daarbij ook foto's van prinses Maxima. Die gisterochtend met de prinsesjes ging skiën. Tiroler Tagessai toen. tenslotte de zitten om um prins Friso staat er op de voorpagina. En in de binnenkaternen vier pagina's vol... met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 schoof door en is vervolgens op die stilstaande auto geklapt. In de eerste auto zaten drie personen en de andere zat een gezin van vier. Door het ongeluk is de A58 bij Hilvarenbeek tijdelijk afgesloten. Oud-CDA-minister Ab Klink is toegetreden tot een denktank... van de Duits kanselier Angela Merkel. De denktank adviseert Merkel over haar politieke koers...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 De medewerker is politiechef in de staat Arizona en is kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden. Hij zegt dat hij onschuldig is, maar bevestigt dat hij homoseksueel is. De politiechef heeft zelfs zijn ontslag ingediend als campagnemedewerker van Romney en zegt niet onder druk te zijn gezet. Twee Nederlandse boekwinkels staan in de top 20 van de mooiste boekhandels van de wereld van Flavorpill. Het is een Amerikaanse culturele website. Het zijn de boekhandel van Selecties in Maastricht... en de American Book Center in Amsterdam. De winkel in Maastricht zit in een oude kerk... en daar komt volgens de website de kracht van lezen volledig tot zijn recht. De American Book Center wordt geprezen om de verrassende vormen... hoeken en zelfs bomen die het pand karakter geven.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 ANWB-verkeersinformatie, u hoort het ook in het nieuws. De A58 van Tilburg naar Breda is dicht tussen Afrit Hilvarenbeek en Beek en Geelsen, na een ernstig ongeluk. Waarschijnlijk gaat de weg pas om half twaalf weer open. Verkeer van Tilburg naar Breda kan omrijden van knooppunt Baars via Den Bosch... over de A65, de A59 en de A27. Zin in een goed boek...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 Dat en meer in KRO Brandpunt, vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Goedemorgen. Nederland was altijd ons voorbeeld omdat het zo vrij was en tolerant... schreven bezorgde Oost- en Midden-Europese ambassadeurs... dinsdag in een open brief in de krant. Het was een reactie op het grote zwijgen van Rutte... over het meldpunt Oost- en Midden-Europeanen. We gaan kijken vanmorgen of onze buren in het Oosten... een juist beeld hadden van onze ruimhartigheid. Hoe keken wij de afgelopen eeuwen aan... tegen de seizoensarbeiders die onze Oostgrens overtrokken? We praten met de historici Marloes Groot... Marlou Schrover en Leo Lucassen over onze gevoelens... over Hanneke Mayers, Poepen, Mieren en Moffen... en andere Midden- en Oost-Europeanen... die al vanaf de 16e eeuw hier kwamen werken. En het is het 300 ste geboortejaar van Jean-Jacques Rousseau... de man die het ik ontdekte... En die ontdekking bleek het startschot voor een drie-eeuwen durende speurtocht naar onszelf. En dat is weer een leidersweg die filosoof Maarten Doorman ertoe bewogen heeft het boek te schrijven, Rousseau en ik. We praten met hem over de filosoof en niet alleen met hem, maar ook met historicus Philippe Blom, die in zijn boek Het verdorven genootschap nadrukkelijk afstand nam van Rousseau, ten gunste van diens heel wat opgeruimdere tegenstrever en tijdgenoot Diderot. Nelke Noordenvliet leest vanuit een revalidatieoord haar column. En in het tweede uur aandacht voor 125 jaar autoreclame. En we spreken met Diederik Klein-Kranenburg... over het oudste clubhuis van Nederland, de Mussen, in Den Haag. Dat zijn 85e verjaardag vieren. Over de Mussen gaat ook onze spoor terug, U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. Maar we gaan eerst naar een nieuwtje... Dat de afgelopen week enigszins is ondergesneeuwd door dat andere nieuws. Want vrijdag mochten we vernemen dat een oude, zeer gevreesde bekende weer terug is in ons land. Net als toen in 1962. In een loods op het oefenterrein van de politiehondengeleiders aan de Riekerweg in Amsterdam. zijn verschillende honden in quarantaine geplaatst. omdat ze mogelijk met hondsdolheid besmet zijn. Sommigen waren overigens alleen maar door de politie opgepikt, omdat ze losliepen. Want de eerste maatregel die men in Amsterdam had genomen, was de verplichting om honden, klein of groot, aan de lijn te houden. Toen de situatie ernstiger werd, bepaalden de gezondheidsautoriteiten dat alle honden in de hoofdstad een muilkorf moesten dragen. Waarna er een run op de dierenwinkels ontstond. Maar al spoedig bleek dat de voorgeschreven ijzeren muilkorven nauwelijks te krijgen waren, zodat men moest besluiten ook leren muilkorven toe te staan. Het gevolg daarvan was dat een lederwarenfabriek in Vianen zich geheel op de productie hiervan instelde. Men maakt in deze fabriek op het ogenblik zo'n 6.000 stuks per dag in drie verschillende maten. Waarbij men rekening houdt met de mogelijkheid dat ook andere gemeenten van ons land het dragen van een muilkur voor honden verplicht zullen moeten stellen. De hondsdolheid die inmiddels in Amsterdam twee slachtoffers heeft geëist vraagt om strenge maatregelen. En het blijkt gelukkig dat de hondenbezitters van de noodzaak daarvan overtuigd zijn. Maar de dieren zelf hebben het in deze dagen heel moeilijk. Ja, hondsdolheid in Amsterdam. Afgelopen vrijdag bleek dat het weer zover was. Een pub via Spanje met klaarblijkelijk corrupt gezondheidscertificaat overgekomen uit Marokko is afgemaakt. Omdat hij hondsdol bleek te zijn. Is er eigenlijk al een meldpunt voor honden uit andere landen? Nou goed, <laughs> 50 mensen die met het hondje in contact zijn geweest zijn opgespoord en ingeënt. Wie weet kunnen we dat van onze gast vernemen. Want je zou zeggen opgelost, maar zo makkelijk gaat het niet. Het is hondsdolheid per slot voor rekening. Dat heeft een geschiedenis. Aan de telefoon Peter Kolmees, bijzonder hoogleraar diergeneeskunde in historisch en maatschappelijke context is natuurlijk bij diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen, meneer Koolmees. Goedemorgen. Ja, 19 twee, ja, 1962. Was dat de laatste keer dat er een hondstolheid was in ons land? Nou, sporadisch zijn er wel enkele gevallen voorgekomen van besmetting bij de mens. Maar dat waren dan mensen die het in het buitenland hadden opgelopen. En via vossen kan het ook overgebracht worden. Dus vooral aan het oost grenzen van ons land uh, komt het incidenteel nogal voor. Maar bij mensen was dit uh, in 1962 inderdaad de laatste uh, grote uitbraak. Maar wat, wat is een grote uitbraak? Uh... Nou, uh, het heel apart is dat uh, in dit geval uh, ongeveer vier personen eerst zijn overleden. Er werd gezegd in het filmpje twee, uiteindelijk zijn het vier of vijf personen geworden. En dat uh, bracht de uh, veterinaire autoriteiten en gezondheidsautoriteiten op het spoor om zo snel mogelijk... Uh, ja, de weg, de bron terug te vinden, hè? De, de bron van de besmetting. Ja, het het dus apart is dat het bij mensen uh, begon, feitelijk. Hè. Het, het was in 1962 al geen courante ziekte meer. Al kan ik me wel herinneren dat ik er als kind nog wel voor gewaarschuwd werd. Maar ja, ik kwam ook uit het oosten van het land. U kent de arts die dit in 1962 constateerde, hè? Ja, toevallig sprak ik uh, afgelopen zomer deze dierarts, dat is Jan Gaienta, aan. Hij is ook later nog hoofdleraar in Utrecht uh, geworden. En. Alle praktijken in Amsterdam waren gealarmeerd <clears throat> om uit te kijken naar mogelijke besmettingsgevallen. Uh, en uh, een hond van drie jaar was de oorzaak. En uh, uiteindelijk blijkt er ook nog contact geweest te zijn met een, uh, met een kat. En die kat die, uh, had Jan Gaijnt aan in zijn praktijk. En hij ontdekte bij die kat inderdaad uh, dat hondstolheid aanwezig was. Oh, ik wist niet dat kat ook uh, hondsdol kon worden. Ja, meerdere dieren kunnen het uh, krijgen. Het komt het meest bij honden en vossen voor, maar ook katten. We kunnen dat krijgen. Vier muizen, ja. ja. U hoorde in, in het filmpje dat, dat hondenbezitters onmiddellijk bereid waren... al die maatregelen te nemen. Verwacht u dat vandaag nog steeds als dat uh, gebeuren zou? Als we doden vallen, denk ik wel. Dieren zijn aaibaar en lief, maar als we er ziek van worden... dan uh, blijkt de mens toch ook snel om te kunnen schakelen. Er is een beetje angst voor honden. dat gebeurde toen wel. ook. Uiteindelijk dierenliefde was het toen ook al. Ja. Ook al voor gezelschapsdieren. Ja. Uh, wat, wat zo aardig is ook, als je het fragment hoort, hoor je dat de muilkorf. En dan, ja. de melkkorf denken wij altijd, die is er om pitbulls en andere honden uh, ons daarvoor te beschermen. Maar die had dus kennelijk. Was het zo dat die, die melkkorf inderdaad is uitgevonden voor, vanwege honderddollenheid? Ja, ja, al eeuwen geleden. Ja. De angst voor deze ziekte zat er ontzettend uh, diep in. Vandaar dat zeker in het begin van de jaren zestig uh, ja, men nog zeer aler alert erop was. Die ziekte is 2000 jaar geleden al uh, beschreven. En Aristoteles uh, die schreef al in zijn uh, geschreven over dieren. Als je gebeten bent door een dolle hond, dan uiteindelijk word je waanzinnig. In het Frans is het ook rage, de, de razernij. En van oudsher heeft nog all allerlei maatregelen genomen om van de ziekte af te kunnen komen. Bijvoorbeeld het uh, bekende wormsnijden. Nou, oh, bekende. Uh, in historische kringen. <laughs> dat betekent dat het, het peesje wat onderaan de tong zit uh, bij honden. Lissa is dat in het Latijn, of in de anatomische benaming. Lissa is ook de benaming voor hondstolheid. Dat beetje werd dan weggesneden, omdat men dacht dat daar een wormpje in zat... die bij dat bijten dan de ziekte over zou kunnen brengen. Dat een... Het wormpje zou overgebracht worden. En dat noemde men het, uh, het wormsnijden. Het tong, dat is de tongriem? Ja, van de tongen die nog gesneden zijn. Daar kennen wij die uitdrukking nog van. Is nou die, in 1962 waren er dus allerlei uh, maatregelen? Ik geloof zelfs dat er uh, op hele ouderwetse manier... echt een plakkaat werd uh, uitgevaardigd waarop al die maatregelen stonden. Zoals het, uh, het aanlijnen en het, uh, het vangen en het afmaken van zwerfkatten. Zijn dat maatregelen die ook een geschiedenis hebben? Uh, ja, um, ons doelheid of rabies, dat valt onder aangifteplichtige ziekten. Dat wil zeggen dat... Uh, Zodra er een uh, geval gesignaleerd is, dan moet zo snel mogelijk uh, het ministerie van Landbouw... en de autoriteit en de burgemeester ook op de hoogte worden gebracht. Want dan gaat er automatisch een draaiboek uh, lopen. En dat houdt onder andere in dat de burgemeester in dit geval in Amsterdam werd ingeschakeld... en dat er plakaten werden opgehangen om de burgers inderdaad uh, op te roepen... om uh, hun honden aan te leiden, het uh, was de muilkorven. En een uh, grote vaccinatiecampagne is dan ook uh, opgezet waarbij... Alle honden in Amsterdam uh, werden gevaccineerd... en uiteindelijk later ook in heel Nederland, uh, begin van 1963. Ze het, het, het, het werden dus niet, want het, het, ik neem aan dat in de voorgaande eeuwen... waarin ook dat soort plakaten werden gepubliceerd... de honden niet zozeer werden ingeleid, als wel doodgeknuppeld, niet? Uh, ja, dat is zelfs uh, nog een, een beroep geweest. Uh, de honden slager, werd die wel genoemd. Slager, maar dan in de termen van slaan, en uh, niet slachten. Maar men was... Uh, ja, toch beducht op loslopende honden. Zeker als die veel kwijlde, agressief waren, rode ogen hadden, de staart tussen de benen. Um, de mogelijke dragers van het, van het virus waren, daar was de beducht voor. Dus om dat zoveel mogelijk tegen te gaan, werd al heel vroeg hondenbelasting geïnt. zodat dus er zo weinig mogelijk loslopende honden zouden zijn. En degene die er nog wel losliepen, die mochten door bepaalde personen doodgeknuppeld worden... Dat waren ja, hondenslagers, die hadden daar een knuppel bij zich. <coughs> ook honden uit de kerk uh, moesten geweerd worden. Dus wanneer daar honden waren, die werden ook uit de kerk uh, uh, geslagen. Als, als, ze de, als ze van de mis kwamen. De, maar, maar even een hele simpele vraag. Zijn er zijn een aantal mensen die wonen in Amsterdam hier aan tafel. Uh, hoe herkennen wij een hondsdol besmetten? Hoe, wanneer weten we dat we moeten oppassen? Uh, door het afwijkende gedrag uh, van, uh, van de hond... Een heel ja, maar bij een mens die besmet is, hoe herkennen we dat? Nou, die dieren hebben watervrees. En trouwens, mensen die besmet zijn ook. Dat is een heel merkwaardig fenomeen eigenlijk. Watervrees of hydrofobie, Dus angst voor water. Ook om te drinken. En mensen kunnen daar zelfs uh, verlamd door raken... als ze uh, uh, zo schrikken van, van water in hun omgeving. De dieren ook. Uh, honden hebben rode ogen. staat tussen de benen. Ze zijn uh, agressief. tong kan geel worden en die hangt uit hun uh, bek... En, en bij fors is het juist andersom, dan moet je eigenlijk oppassen wanneer ze helemaal tam zijn, helemaal rustig zijn en je niet uit de weg gaan. Dan kunnen ze besmet zijn. Ik, ik heb de indruk dat, dat um, afsluitend, meneer Koolmees, dat dit bericht over die hondsdolheid weinig uh, beroering teweeg brengt uh, tegenwoordig. U um, moet natuurlijk op deze vraag die ik nou stel een beetje oppassen, want er zijn veel hondenbezitters die mee eens luisteren. maar is een beetje angst voor honden wel op zijn plaats. Ja, je kan uh, ziek worden van dieren en dat kan ook van gezelschapsdieren. En, ja, mensen beseffen dat vaak niet, dus je uh, hoef geen paniek te zaaien, maar mensen wel alert maken van als het gedrag van hun hond uh, plotseling anders wordt. Om uh, nou in ieder geval even langs de dierarts te gaan en te laten checken. Meneer Colmees. Mensen die bang zijn voor water, hè, blijkt nu. Uh, en ja, ja, mensen maar, die bang zijn voor water. Meneer Colmees, uh, bijzonder hoogleraar diergeneeskunde in maatschappelijk en historisch context. Dank u wel voor uw verhaal vanmorgen. Graag gedaan. Het um, bang zijn voor um, mensen die bang zijn voor water is een nieuwe. Um, wat wel op een site stond uh, de afgelopen weken is geluidsoverlast, dronkenschap, verloedering en parkeeroverlast. Dat zijn de veronderstelde eigenschappen die het meldpunt voor Oost- en Midden-Europeanen zelf op de site opzomt, ten dienste van de verontruste burger die zijn onvrede wil melden en die klaarblijkelijk op een idee gebracht moet worden over wat hem dwarszit. zit. De site had dus nadrukkelijk rekening met de mogelijkheid dat Midden- en Oost-Europeanen niet alleen je parkeerplek innemen of dubbel parkeren, maar eenmaal uitgestapt ook nog eens luidruchtig zijn, dronken en... Vies. Het zijn karakteristieken die naadloos overeenkomen met de eigenschappen... die al vanaf de 16e eeuw zijn toegedicht aan seizoenswerkers uit het oosten. Aan de Hannekemaaiers bijvoorbeeld, de loonwerkers uit Westfalen die eeuwenlang met zijzen over de schouder en een pijp in de mond... de oostgrens van de republiek overkwamen wandelen... om hier te helpen de oost binnen te halen. We gaan praten over de beeldvorming van seizoenwerkers uit het oosten door de eeuwen heen. Hoe keken we tegen die mensen aan? Waren ze welkom of juist niet? Was het de stedeling of de plattelander die er het meest over te melden had? En wat was het dan precies dat er aan ze zou mankeren? Te gast is Marloes Grover, hoogleraar migratiegeschiedenis... die veel heeft gepubliceerd over de beeldvorming van onder meer Duitse arbeidsgasten. En aan de telefoon Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis... die alles weet van de kluchten die over de Hanneke Maaiers geschreven zijn. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, om met jou te beginnen, Marloe. Uh, was je verbaasd toen je hoorde van dat meldpunt? Of vond je het wel pas in de manier waarop Nederlanders met arbeidsmigranten uit het Oosten zijn omgegaan? Nou, het verbazende zit er natuurlijk in dat er een soort centraal meldpunt is. Dat zie je natuurlijk in het verleden helemaal nooit. Nee, je ziet niet dat er zo'n geïnstitutionaliseerd, zo'n grootschalig iets is. Omdat dat ook niet kan. Hè. Dit is een technische vernieuwing. Dat maakt ook dit soort dingen mogelijk. Dat er geklaagd wordt over vreemdelingen is nou weer niet zo uitzonderlijk. Je ziet in zijn algemeenheid dat er geklaagd wordt over, over vreemdelingen. Maar als Nederlanders vreemdelingen zijn... bijvoorbeeld in Frankrijk omstreeks 1800... wordt er over hun ook gekraagd en op dezelfde manier. Dus klagen over de vreemdelingen is nou niet iets uh, nieuws. Ja, maar was het geïnstitutionaliseerd op een of andere wijze... of was het gewoon onder elkaar? Nou ja, je ziet, wat je ziet is bijvoorbeeld... kijk, in de jaren 70 als er asielzoekerscentra geopend worden... dan zijn er wel degelijk dorpelingen in Nederland... Uh, die daar een lijst beginnen van wij zijn tegen het asielzoekerscentrum. Of uh, buren die te hoop lopen in Limburgse dorpen... tegen tegen de vestiging van vreemde mijnwerkers. En daar een lijst beginnen of een actie... of een, een, een, een, met tractors door het dorp gaan trekken. Dus dat is niet zo heel nieuw. Uh, het nieuwe zit een beetje in dat grootschalige. En dat het komt van... Een partij die zo dicht bij de regering staat. Leo Lucas, je deed onderzoek naar de manier waarop vooral hannekemaaiers in kluchten zijn afgebeeld. We gaan het er zo over hebben wat hannekemaaiers zijn. Maar ik citeerde ja. net van de site met dat meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. En daar staat dat rijtje wat er mogelijk aan die goede mensen mankeert. Namelijk dat ze luidruchtig zijn en verloederd en dronken. Zijn dat dezelfde stereotypen die je ook in die kluchten van de 16e en 17e en 18e eeuw tegenkomt? niet helemaal. Overigens gaan, die, gaan de meeste van die kluchten gaan niet over die Maaiers, ...maar gaan echt over Duitse immigranten in Nederlandse steden. En dan moeten ze, moet ze zich realiseren dat tussen 1600 en 1800... ...Nederland eigenlijk twee eeuwen lang massa-immigratie heeft gekend... ...en dat er een vrij constant, zeer hoog niveau, hoog percentage... ...Duitse immigranten in de grote steden in het Westen woonden. Het beeld is toch al wat anders. Het is vooral, ze worden vooral belachelijk gemaakt. Dus ze zijn dom. Um, uh, ze zijn verwaand. Um, uh, en ze zijn toch wel ook een beetje achterlijk en stinkend. Dat is het beeld wat sowieso over de migranten in de stad. Als het gaat om die Maiers, waar ook al een aantal kluchten over zijn. Um, daar komt dan nog een keer een, een soort fysieke beschrijving. Ja, alsof als ze er ook heel anders uitzien. De, uh, uh, en, en met, met grote opengesperde monden en, en, en gekke oren. En, en dat is een, een, een stereotype wat, wat vooral in die Maiers. Maar nogmaals, achter de tien van die kluchten En dan moeten ze zich realiseren dat die zeer vaak werden opgevoerd voor hele grote gezelschappen. Er was natuurlijk geen televisie toen, maar de gemiddelde stedeling kon eigenlijk bijna iedere week wel uh, zich uh, verlustigen aan de kluchten waarin Duitsers belachelijk werden gemaakt. Dus uh, als, die, als deze site um, helemaal uh, historisch correct zou zijn, dan zou er nog don, verwaand en afstotelijk bij staan als mogelijkheid. Ja, en ja, en, en ik moet zeggen dat de, de, het punt van bijvoorbeeld uh, het afpakken van banen, hè, het verdringen op de arbeidsmarkt, dat is iets wat je eigenlijk in die klucht nauwelijks tegenkomt. Pas vanaf het einde van de 18e eeuw is het voor het eerst dat je een eerste klucht krijgt waarin dat thema wordt genoemd. Hè, ze nemen onze banen af, um, daarvoor eigenlijk nooit. En ik denk dat als je een, klacht, een, een, een meldpunt had gehad in 1650 stel... Uh, dat er uiteindelijk toch heel weinig mensen naartoe zouden zijn gekomen, want ja, men nam die Duitsers voor voordeel ook helemaal niet zo serieus. Maar, hoe verklaar je dat aan het eind van de 18e eeuw, dat uh, ze pakken onze banen af, uh, dat dat op dat moment opkomt, want het is toch eigenlijk nog nee, uh... pre-nationalistisch? Ja, dat is in, zeker pre-nationalistisch. Maar dat begint natuurlijk dan toch in, in de loop van de 18e eeuw. Dat weten we ook uit andere landen. Er is ook een mooi boek over, over Frankrijk van Bel, waarin die betoogt dat vanaf het midden van de 18e eeuw dat dat idee van een natie toch wel begint te groeien. Dat dat niet iets is wat, wat plotseling ineens pas in het begin van de 19e eeuw ontstaat. Dus en dat, ik denk dat dat, denk ook aan de patriottenbeweging in, in de Republiek, dat dat iets is wat ook in de Republiek langzaam dan gaat groeien. En natuurlijk gecombineerd met het economische Neergang. Hè? Dus die, die, die twee dingen gecombineerd denk ik, maar ik heb daar geen diepgaand onderzoek naar gedaan. Maar dat zou, als, als je me nu vraagt, mijn hypothese zijn dat aan de combinatie van die twee dingen ligt. Het, het is vooral het beeld van Stedelingen in het Westen. Hè? Verschilde dat beeld van ja. Hanneke Maaiers uh, uh, en, en andere werkers en immigranten uit het Oosten erg van het beeld wat ze hadden van bijvoorbeeld Limburgers? Ja, over Limburgs wordt eigenlijk nooit gesproken, dus als je naar de beeldvorming kijkt... Um... Ik vraag dit aan een Limburger, geloof ik, hè? Zeker, ik zit ook in Limburg. Ik ja, je, kunt je me moment. afvragen of de mensen in mijn, in mijn geboorte door mij, joh. Um, maar, uh, nee, als je uh, naar de beeldvorming kijkt, dan is die... Kijk, je hebt een algemene beeldvorming van de plattelanden. En, uh, en zeker ook uit oostelijke provincies. Ja, dat verschilt eigenlijk nauwelijks van dat van Duitsers. Daar ik, dat is maar een gradueel onderscheid. Dus laat ik zeggen, het verschil stad-platteland wordt sterk gevoeld. Uh, en voor de rest is het ja, een meer uitgewerkte beeldvorming. Ja, die heb je over, over Vlamingen gehad, over Huguenot over uh, Ashkenazische Joden. Um, en, maar de, en eigenlijk nauwelijks over Scandinaviërs, wat wel opmerkelijk is... terwijl dat in Amsterdam, zoals Erika Kuipers ook heeft laten zien... en haar dissertatie echt een grote groep was. Daar vind ik, dus is opmerkelijk ook nauwelijks beeldvorming over. Maar nee, Duitsers, voor de opvattingen, ja, een... opvattingen over vikingen moeten we iets verder terug, geloof ik. <lacht> ja, ja, ja, ja. Die, die vind je dan niet in ieder geval. Maar loeschroven, um, aan het eind van de 18... Nou, nou, dan komt de Franse tijd, en eh, dan hebben we hier sowieso een groot Europese gedachte die trouwens vooral Frans van karakter is... maar als dat allemaal achter de rug is... komt dan die stroom uit het oosten weer op gang in de 19e eeuw? De migratie, de migratie ja. uit Duitsland... of wat er he, rondomheen zit... gaat door natuurlijk in de, 18e eeuw, de of 19e eeuw. En Duitsers blijven ver uit de grootste groep migranten. 60% van de migranten komt uit Duitsland... tot aan nou, ver in de, in de 20e eeuw. Um, je ziet wel een verandering in de beeldvorming. En, de, en je ziet een hele mooie verschuiving... omdat omstreeks 1848... He, als het de revolutie in Europa uh, plaatsvindt... dan is op half angst voor armoedzaaiers uit het oosten, is er ook angst voor revolutionairen? Dus men wil niet alleen de armoedzaaiers weren, maar ook de woelzieken. En uh, men heeft dan ook het idee dat uh, revolutionaire ideeën zich heel snel verplaatsen door Europa vanwege de moderne middelen van communicatie en transport. Dat is de trein. En dan hebben ze het idee dat misschien ook wel uh, revolutionairen uit uh, Duitsland komen. Nou, Dat verandert dan weer een beetje ietsje later wanneer de nadruk komt te liggen op het feit dat het zoveel katholieken zijn uit Duitsland. Het mankeert altijd wel wat. Het mankeert altijd... Altijd iets aan. En dat zijn natuurlijk de grote winkeliers. Hè? Winkel van Sinkel en Baalman, maar ook bij Kloppenburg later en Hunke Mullen. En op een gegeven moment, in, bij het herstel van de kerkelijke hiërarchie, 1852, wordt er dan opgeroepen uh, tot een boycott. Een kopersboycott. zoals Shell en uh, uh, Unilever nu opgeroepen, uh, nu ja. opgeroepen wordt in Oost-Europa om die te boycotten. Ontstaat er dan ook een oproep tot een kopersboycott van die... Uh, katholieke Duitse winkeliers, omdat men heel erg die Duitse migratie associeert... met een toename van het aantal katholieken in het vrije protestantse Nederland. En dan vervolgens zie je weer een verschuiving ontstaan... wanneer Pruis onverwacht succesvol is tegen Frankrijk... en stukken begint te annexeren in Duitsland, Hannover, Hessen en Nassau... en dan heeft men in Nederland zoiets van, oh wacht even... dan misschien wordt Limburg als volgende geannexeerd... en de rest van Nederland ook, want... De Rijn is een Duitse rivier, maar de monding ligt in Nederland. En dan ontstaat er dus die grote angst voor de Pruis. En het idee dat wij misschien uh, totaal overheerst kunnen worden. Ik, ik, ik, ik voelde de grens, naar de, angst, de grens van de angst steeds verder naar het oosten opschuiven. En ik vind het ook wel grappig dat het dan nou met Limburg in verband wordt gebracht. Maar wanneer komen de eerste Polen? Ah, nou, er zijn al wel Polen, uh, zo'n handjevol ze her en der... maar echt belangrijk wordt die migratie pas in de, nou ja, met de opkomst van de mijnindustrie in Nederland. En dan zie je in de jaren 2030 aantallen Polen, zie je wat Polen naar Nederland komen. Die komen uit het roergebied in Duitsland meer en deels. En die beginnen met het oprichten van Poolse verenigingen in Nederland. En dan wordt er wel al geklaagd over Polen in de mijnstreek... maar er wordt ook geklaagd over allerlei andere vreemdelingen in de mijnstreek. Het is niet specifiek. En een echte toename zie je dan net na die Tweede Wereldoorlog... Dan blijven er wat Poolse bevrijders achter, die gaan naar de mijnen en er worden de, de, nieuwe maar, mijnen. Sorry, maar dat vind ik geen detail. Hè. Dus um, het feit dat, um, dat er Poolse bevrijders, zijn geweest, dus dat die, wat Breda geloof ik, en ja. Groningen enzovoort, dat is, um, heeft dat niet aan, aan een bepaald de, de beeldvorming van de Polen enigszins gekleurd? Je hebt dan natuurlijk een vreselijk positief beeld van Polen. Dat is natuurlijk het tuur schoonzoon die je wil hebben. De ideale... Je zou denken dat is een leuke jonge man op een motor. Dat is positief. Maar dan wordt er ook al wel geklaagd over Nederlandse meisjes... die relaties beginnen met Poolse mannen. Dat is wel een beetje. Maar nee, dit is natuurlijk het hele super positieve beeld. En een gedeelte van de mensen gaat dan... van die Poolse bevrijders gaat vervolgens naar die Poolse... wordt Poolse mijnwerker. Dus je krijgt een verschuiving van Pools militair naar Pools mijnwerker... En daar zie je wel weer opnieuw dat er geklaagd wordt over nou ja, vechtpartijen in, he'l's bijvoorbeeld tussen Nederlandse jongens en Poolse mijnwerkers. En dan wordt er steeds geroepen. Ja, dat gaat om de meisjes. Leo, ik hoorde je even iets. Uh... Ik, ik dacht nog even zo over die Polen in de, in de mijnen. Overigens is dat natuurlijk geen grote groep geweest. We hebben over een aantal duizenden die zich toen hebben gevestigd. Maar wel in, hele, in, in een aantal kleine gemeentes. Daar waren ze wel dominant. Daar was natuurlijk de, de katholieke kerk. Dat was natuurlijk een, een als, nou ja, multinationale instelling. Die. Uh, die, dat schiet wel weer een band. Want die Polen waren natuurlijk wel brave katholieken. En geen gevaarlijke socialisten. Dus je ziet wel dat, dat er ook een positief beeld is voor een deel. Hè? Omdat, het, uh, omdat het katholieken zijn. En ook nog eigenlijk zeer godsvruchtige katholieken. Uh, dus in die zin is er ook wel, uh, zeker in het Limburgse, en dat is natuurlijk toch vooral het Zuid-Limburgse waar zij zich vestigden, uh, was er ook een grote mate van nou ja, toenadering. Overigens is dat iets wat je nu uh, in, uh, in delen van Limburg ook nog wel weer ziet. He, dus in, het was toch een jaar geleden de burgemeester van Venraai hoopte dat er veel Polen zich permanent zouden gaan vestigen in zijn gemeente. Want ja, de gemeente heeft te maken met terugloop. En die Polen zouden toch wel goed passen. Want het waren ook katholieken. En nou goed, dus die zag allerlei culturele overeenkomsten. Dus ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat er verschillende, hele verschillende beelden ook nu bestaan. Afhankelijk van aan wie je het vraagt. Of je het in, in Den Haag vraagt of in Noord-Limburg krijg je wel een ander antwoord. Ja, katholiek zijn speelt overigens in dit geval op, in de huidige tijd weinig, uh, niet zoveel, heeft niet zoveel betekenis meer. Hè? Daarom zijn ze niet ik nee. ben ja, welkom, want het katholicisme Ik het bestaat namelijk Gisteren, in de, gisteren in, de, in de zaal in mijn dorp bij de carnaval het gevierd. er waren ook een aantal Polen die... ...keurig meededen, precies zoals het hoort. Uh, uh, Leo, ik uh, zie dat Balou een, uh, een krantenartikel voor zich heeft. Uh, uh, uh, dus uit, 18, uh, uit 1946. En het uh, uh, leuke is dat je in 1946, 1948... ...zie je heel veel krantenartikelen in het Limburgs Dagblad en onder meer... Uh, uh, uh, uh, ...waarin uh, zowel over de Polen wordt gezegd dat het fascisten zijn... ...als dat het uh, communisten zijn. En het lollige is dus dat je allerlei uh, beelden naast elkaar... ...en dat er een grote angst is en dat die angst er nu en dan anders wordt geduid... Maar eh, eh, bepaalde mensen in die mijnstreek eh, die zijn bang voor. Nou ja, de, de, voor mijnwerkers zijn ze niet bang, want je moet kolenslag hebben. Je moet kolen uit de grond ja. halen, er is een kolentekort. Maar ze zijn wel degelijk bang voor de politieke eh, kenmerken die deze migranten meenemen, ja, ja, ja. meebrengen. Ja, en een van, de, ja, een van de artikelen gaat dus heel nadrukkelijk in op. Nou ja, zijn het geen fascisten? Zijn het geen mensen die eigenlijk niet terug willen naar Polen. omdat ze daar bang zijn dat ze terechtgesteld worden? Ja, ja, ja. En, en tegelijkertijd zijn ze ook vreselijk bang voor uh, communisten. Dus vrijwel iedereen. Ja, is een multi-inzetbaar, -in, multi dat duidelijk, ja. uh, en, en het feit dat, um, um, dat de kampen grotendeels op uh, Pools grondgebied waren... Dat, is, uh, dat speelt in die beeldvorming helemaal geen rol? N nee, uh, dat, dat, dat, dat vrijwel niet. Wat wel gebeurt is dat na die Tweede Wereldoorlog... zie je in, de, uh, in Duitsland behalve kampen, uh, dus de weeggelopen kampen... de concentratiekampen, daarnaast heb je kampen voor displaced persons. En daar zitten natuurlijk ook een hoop Polen in die graag naar Nederland zouden willen komen... en ook andere mensen uit, het, uh, uit de Baltische uh, Staten. En die, die, die, daarvan is er een hele discussie van... kunnen we die naar Nederland halen? En als die naar Nederland kunnen komen... wat moeten ze dan zijn? En dan moeten ze vooral nuttige arbeidskrachten zijn. Dus de hele retoriek zet zich dan in op... van uh, als ze willen werken, kunnen werken. En als ze bij voorkeur kunnen werken in die mijnen... ja, dan willen we ze wel hebben. Ik uh, ja, uh, wij krijg, wij krijg overigens in die tijd voor het eerst... dat ik die, die, in, die, in het archief zat... dat ik een map kreeg Baltische meisjes. En toen had ik nog geen idee wat daarmee bedoelde. Maar dat zijn dus die deel van die vrouwen die Malou nu, nu noemt. Um, laatst wat ik even aan de orde wil stellen. Die, in de loop van de eeuwen uh, zijn er dus heel veel seizoenwerkers... Uh, handelaren uit het oosten naar Nederland gekomen. Vaak gingen ze ook weer terug. Maar is het nou zo dat de mensen die nu klagen, hoogst waarschijnlijk laten we zeggen dat het overgrote merendeel in hun eigen stamboom ook zo'n seizoenwerker heeft. Nou, seizoenwerkers ja, dat ik... seizoenwerkers denk ik, is niet, niet zo'n grote kans. Die gingen toch wel vrij massaal weer terug. Die vestigen zich niet zoveel. Wel eerder gewoon van permanente immigranten uit het oosten. Maar hoe? Nou, wat lollig is is dat, uh, dat ja, als je kijkt bij mijn studenten, dan vraag ik wel eens van, kijk naar je stamboom en dat iedereen een migrant daarin tegenkomt. En iemand die grensoverschrijdende migratie heeft meegemaakt. Dus iedereen heeft wel migranten voorouder. En het leuke is ook dat het klagen altijd eh, ook weer omslaat. He, je ziet dorpen die klagen tegen de komst van asielzoekers bijvoorbeeld maar als dat asielzoekerslentum dan sluit dan slaat de sfeer om en hebben ze zoiets van ja maar dit waren onze Tamils en kunnen die dan niet toch blijven bijvoorbeeld. He, dus het klagen heeft ook wel iets, ja, het is van alle tijden maar het gaat ook wel weer, het is ook iets tijdelijks over het algemeen. Je verwacht eigenlijk dat het in dit geval ook zo is, iets tijdelijks. Ja, het is een, afleid... nee, het het is is een afleid... afleidingsmanoeuvre natuurlijk. Wie... Dat is het in alle gevallen. Bij, het is een afleidingsmanoeuvre dat veronderstelt dat er ergens een kwade genius is die uh, iets heeft bedacht. Nou ja, kijk, het uh, uh, klagen over vreemdelingen is lekker makkelijk. Want je kunt altijd zeggen: onze armoede is hun probleem. Dat is natuurlijk een vaste trits die, die daar wordt gecreëerd. Dus is het een makkelijke manier om aandacht af te leiden van andere problemen, andere oorzaken van armoede? Je zegt van die armoede van ons komt nu van hun vandaan. Dus kun je heel makkelijk de schuld van, van problemen in de samenleving afschuiven op een ander. En dat is dat natuurlijk de functie is van dit soort uh, vertogen, dit soort op, uh, proberen, proberen migratie te problematiseren. Leo? Ja, nou ja, van een deel is het natuurlijk ook dat, dat de, de anti-islamretoriek is een betere, mensen een beetje moe van geworden. Dus het is ook wel een slimme manier, althans slim, in ieder geval op de korte termijn, van de PVV om uh, te, te proberen hun electoraat vast te houden. Dus ik maar... zie het ook wel heel sterk in, in, in die termen. Ja. Maar even heel simpel. Je hebt ook problematische Polen. En je had ook problematische Pruisen. En je had ook ooit problematische Hannekemaaiers. Moet ik dat gewoon niet even gewoon hardop zeggen? Dat er. Ondanks het politieke misbruik van zoiets, zijn er ook gewoon misschien wel ooit redenen voor waar. Er dus zijn altijd, er zijn overal zie nee, okay. je problematisch. Het is natuurlijk een klassenprobleem. En je hebt altijd mensen die ar, de armere klasse veroorzaken. De problemen Ze wonen in te kleine huizen, uh, spelen te veel te laat op straat, gooien sneeuwballen naar de bus. Dat is wat arm. <laughs> dat is een klassenprobleem. En daar wordt een etnische connotatie aan gegeven nu. Paulus Grover, Leo Lucassen, hartelijk bedankt voor het verhaal vanmorgen. Graag gedaan. Ja, het is uh, tijd voor de kolom. Nelke Noordenvliet is revaliderende... na een ongelukkig verloop ontmoeting tussen ijspret en zwaartekracht. Een samenloop die ernstig kan uitpakken... maar gelukkig is Nelke herstellende... en kon ze ons ontvangen om de kolom op te nemen. Ik heb de afgelopen dagen veel moeten denken aan de heilige Lidwina. Lidwina van Schiedam was onze eigen heilige. Ze werd ons katholieke meisjes voorgehouden als een groot voorbeeld. Zo geduldig... Zo leidzaam, zo vroom en toch zo opgewekt. Het was een echte gezonde Hollandse meid die veel van schaatsen hield. De kleine ijstijd was net ingetreden, zodat ze haar lol op kon. Op 2 februari 1395, of daaromtrent, Lidwin was 14 jaar oud begaf ze zich met haar vriendinnen op het ijs, kwam ten val... en stond de volgende 38 jaar niet meer op van haar legersteden. Maar, zo verzekerde onze meneer pastoor, er kwam geen klacht over haar lippen. Integendeel, ze kreeg visioenen en bewerkstelligde wonderen. Tenslotte had ze zelfs jarenlang geen eten of drinken meer nodig. Het hemelse manna van de liefde gods en de heilige hostie strekte haar tot voedsel. Wij slikten die verhalen als zoete koek en verwonderden ons vooral over de extreme braafheid in een zo jong kind die iets uitdagends en demonstratiefs had. Daar konden we nooit tegenop. Moedeloos werd je van dat soort voorbeelden. Achterbaks waren die vrome meiden eigenlijk. Uiteraard werd ons de waarheid nooit verteld. Dat heiligheid vooral te maken had met hysterie of psychosis en dus eigenlijk een ziekte en een te behandelen toestand is... werd pas later duidelijk. De details uit de hagiografie werden ons onthouden... In het begin schijnt Lidwin namelijk nogal opstandig te zijn geweest. Het duurde even voor ze zich aan het lijden overgaf. Tal van gruwelijke verschijnselen begeleidden haar ziekbed. Openbrekende gezwellen, tevoorschijn kruipende wormen... een totaal verrot onderlijf. Als je haar zou optillen, viel ze uit elkaar. Door het vele huilen werd ze blind... Intussen kreeg ze mystieke ervaringen... en vertoonde ze zich op verschillende plaatsen tegelijk. Een vertrouwd scenario. Het leven is een aaneenschakeling van droefenissen, maar een vleugje hysterie helpt je aan een riante plaats in de eeuwigheid. De vraag die ik mij de afgelopen dagen stelde is... hoe de val op het ijs van verleden week mijn leven had beïnvloed... waren ik tijdgenoten geweest van onze Lidwien. Een gebroken heup en een bijna verbrijzelde pols hadden me helse pijnen bezorgd die hooguit met de brandewijn van Schiedam te bestrijden waren geweest. Wekenlang zou ik dronken te bed hebben gelegen. Doorligwonden hadden het lijden verergerd. Het bot zou scheef zijn aan een gegroeid, nooit zou ik meer normaal hebben kunnen lopen. De pastoor had misschien ongeduldig voor mijn stulpje geëisbeerd in de hoop op een eigen wonder, een eigen heilige. Hij zou me hebben gevaarschuwd, bepredikt, bezegend en wat al niet. En het enige waar ik misschien om had gevraagd... was de vliegende brigade van de vrijwillige euthanasie. Gelukkig is de gezondheidszorg sterk verbeterd. Nelleke Noordenvliet, die wij een spoedig herstel wensen. Alles is goed, zoals het uit de handen van de schepper komt... Alles raakt verdorven in de handen van de mens. Met deze klassieke zin begint het al even klassieke boek Emile. Oftewel, de wenken voor de opvoeding van Jean-Jacques Rousseau. Dit jaar, 28 juni om precies te zijn... is het 300 jaar geleden dat Rousseau geboren werd. Hij is misschien wel de meest invloedrijke denker uit de 18e eeuw... vanwege zijn contrat social, De algemene wil, oftewel de volonté générale, En dan zijn er nog zijn bekentenissen. Het eerste ik-boek uit de historie. En we noemden het al, Emile, het boek over de opvoeding... Ja, later dit jaar zal de filosoof van de verlichting uh, in het zonnetje worden gezet... met uh, toekenning van de internationale Spinoza-lens... en met een heruitgave van Emile, althans in Nederland. Wij nemen vanochtend echter alvast een voorschot op Rousseau's jubileumfeest. En dat doen we met filosoof-publicist, we zeiden het zojuist al aan het begin van het programma, Maarten Doorman, Hij publiceerde deze week het boek Rousseau en ik, uitgekomen bij uitgeverij Bert Bakken. En... Aan telefoon hebben wij historicus Philip Blom, auteur van een eigenzinnige boek over de verlichting... getiteld, we zeiden het ook al, Het verdorven genootschap, heren. We gaan dadelijk aanstonds bedoel ik over uh, Rousseau praten. Philip Blom, eerst even heel kort, echt kort. Uh, jij zit nu in Wenen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, staan daar de kranten ook bol van onze prins? Ja, inderdaad. Je hoort er iedere dag over, over zijn gezondheid en um, over zijn toestand. En Wenen leeft mee? Wenen leeft mee. Goed. Uh, heren, Rousseau, Maarten Doorman. Uh, Philip Blom staat bekend als niet echt een groot liefhebber van uh, Rousseau... Hoe sta jij in Rousseau? Is, is dat een man die op jouw nachtkastje ligt, zijn boek? Nou ja, we moeten een onderscheid maken tussen de mens Rousseau... die niet de harde was, uh, uh, hypocriet, leugenachtig, paranoïde... vol geldingsdrang, frustratie... En, Ik uh, zeg gewoon op, <laughs> maar ga <gaat> door. Ja. <laughs> en uh, de denker, iemand die om in de eerste plaats heel mooi kan schrijven... Al, althans in zijn autobiogra autobiografische geschriften. Maar vooral, uh, Rousseau is een filosoof die... Een onwaarschijnlijk grote invloed heeft gehad, op niet alleen op de filosofie na hem... maar ook op, denk ik, ons wereldbeeld, onze samenleving... en de manier waarop wij over onszelf denken. Ja, Philip Blom, daar nog iets aan toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Goed. Dan nou, nou gaan we gewoon meteen verder. <laughs> La, laten we even proberen feitelijk te schetsen wat Rousseau heeft gedaan en betekent. Als we de naam Karl Marx noemen, dan zegt iedereen het kapitaal, het communistisch manifest, de vader van het socialisme. Heel de 20e eeuw stond gewoon groter in het teken van de ideeën van Marx om die te bevechten of in de praktijk te brengen. Als je nou een vergelijkbaar CV van Rousseau moet geven, Maarten Doorman, hoe klinkt dat dan? Wat, waar gaat het om? Nou, ik denk dat uh, Rousseau belangrijk is voor ons. Uh, dan heb ik niet over cv, maar uh, eigenlijk over zijn invloed. Hè, tenminste, ik neem aan dat je vraag is. Nou, dat even de, de, de, de, de eikpunten waar we Rousseau aan ophangen. Ja, wat dus heeft hij nou gedaan? Nou, wat belangrijk is, is zijn denken over politiek. En zo wordt hij ook meestal gezien. Hij schreef het, uh, het sociaal, het, het Maatschappelijk Verdrag. Dat was een van de belangrijkste geschriften we, wordt gezien voor het politieke denken tot op de dag van vandaag. Maar ik denk dat hij eigenlijk om iets heel anders zo ongelooflijk belangrijk is. En dat is de gedachte van authenticiteit. Het verlangen naar het natuurlijke, naar echtheid, naar eerlijkheid... hoe je het ook wilt noemen. En daarin heeft hij ons denken en ons, ons hele wereldbeeld... in ongelooflijk sterke mate beïnvloed. Om te beginnen de romantiek... En um, ik denk dat dat verlangen naar authenticiteit... zeker de laatste decennia... weer heel sterk is teruggekomen als je kijkt naar de nieuwe media... naar televisie, onze visuele cultuur of hoe je het wilt noemen. Er is een enorm verlangen naar weer de uh, real thing. Het echte in onszelf. Uh, het echte authentieke voedsel. Uh, de echte, de, ons echte verleden. Het echte Nederlanderschap. Uh, uh, echte, uh, eerlijk voedsel... Uh, het, het, een manier van opvoeden waarbij een kind niet kunstmatig uh, wordt gedrild... maar uh, tot zichzelf, uh, helemaal zichzelf moet kunnen ontplooien. Het is een soort bezetenheid, een soort obsessie in onze cultuur met authenticiteit. En die is eigenlijk maar tot één filosoof te herleiden. En dat is Rousseau. Philip Blom, de kern van Rousseau? Het verlangen naar echtheid? Nou, verlangen is denk ik een heel belangrijk uh, kernwoord. En het andere zou ik zeggen... Als je een heel, um, heel korte formule wilt hebben... dan is het natuurgoed, cultuur slecht. Uh, natuurgoed, maatschappij slecht. En in die tegenstand uh, werkt hij de hele wereld in. En hij heeft het grote verlangen... inderdaad voor de authenticiteit, voor het echte. Maar... Men, Mag niet vergeten, en dat doet Martin doorman uiteraard ook niet... dat um, zijn verlangen naar het echte en naar de waarheid altijd door leugens gaat. En er gaat er eigenlijk, hij is de, goos, de grote zelfmystificateur van de filosofie. Um, en hij verkwikt heel sterk zijn eigen leven en zijn eigen denken. En ik denk daar zit inderdaad heel veel interesse in. Hij is bijzonder belangrijk, is bijzonder invloedrijk, zoals Maarten Doorman zei. Ik denk zelf dat zijn invloed het grootste deel zijn kwade invloed was. Goed, nou, dat, dat is een helder, een helder standpunt. Maar. Als je nou zegt, hij, hij mystificeert, hij, is in zekere zin de grootste, hij, hij bouwt paleizen van mystificatie in zijn eigen werk. Is, is dat wat jij ook tegenkomt als je zijn boeken analyseert, bijvoorbeeld Emile of zijn bekentenissen? Martin ja, dan? ik denk wat uh, Philip Blom zegt, uh, is belangrijk. dat dat verlangen naar echtheid eigenlijk dat, dat juist corrompeert. En uh, dat is de grote paradox die telkens bij Rousseau voorkomt, dat verlangen naar echtheid dat produceert juist onechtheid, dat verlangen naar het natuurlijke dat zorgt voor iets heel onnatuurlijks. Dus eigenlijk al in de tijd van Rousseau zie je in Versailles... dat dan... Uh, um uh, Marie Antoinette die, die gaat een, een klein dorpje bouwen in de tuinen van Versailles... waarin de hofdames verveeld van al het kunstmatige hofprotocol... Uh, koeien gaan melken en een beetje voor boer gaan spelen... en uh, aan een spinnenwiel gaan zitten. Uh, de schapen overigens zijn dan wel geparfumeerd. Maar de, überhaupt, dat hele dorpje is natuurlijk zo kunstmatig als de pest. Dus dat verlangen naar de natuur dat produceert kunstmatigheid. Rousseau, die uh, een traktaat schrijft over... Het, hoe je kinderen moet opvoeden. Emiel uh, roept tegelijkertijd in het boek uit... Uh, ik haat boeken. Hij, hij is dus heel erg tegen dat, uh, dat er boeken worden gelezen... terwijl hij zelf een boek schrijft. Hij nou, breekt door met een opera... en hij schrijft een stuk tegen het theater. <lacht> en hij zegt dat je kinderen geweldig moet opvoeden... als vader en moeder en al zijn vijf kinderen... legt hij te vondeling, Philip Blom. Ja, inderdaad. Dat is, ook, uh, dat, is, dat is ook de tegenspraak tussen zijn leven en zijn denken. En je moet ook zeggen, toen een kind aan het vondelingshuis te geven... dat was eigenlijk dat ze bijna aan zijn zekere dood te overgeven... Um, en dat vond ik niet zo erg, maar hij wist wel alles af van kinderen en dan zegt hij, het is de, de opvoeding, natuurlijke opvoeding, die gaat naar de autonomie toe en gaat naar de vrijheid toe, maar het, aan het einde van een boek vraagt Emile zijn tuteur dan wel wilt u bij mij blijven, mag ik u jonger blijven ik, uh, ik durf niet aan de grote wereld in binnen te gaan en natuurlijk heeft hij een fatsoenlijk klein meisje bezig en dat meisje nu, de compagnon van Emile, die is er om mooi uit te zien en de man te dienen. En ja, dat is natuurlijk niet de, de vrijheid die hij heeft gezocht. En dat is niet de vrijheid die wij, aan die wij denken als we aan vrijheid denken. Want als, als je nou even, even iets anders wil ik ook nog even op ingaan. Uh, en dat wil ik Maarten Dorman even voorleggen. Maarten, je, je, je staat ook een tijd lang stil bij zijn bekentenissen. Het, zijn herinneringen. Uh, en dan beschrijf je hoe de jonge Rousseau zich openbaart aan meisjes... laten we het maar gewoon zeggen zoals het is, als potloodventer. En dan schrijf je een nogal intrigerende zin, en ik citeer die maar even. Het exhibitionisme van de jonge Rousseau... het ontbloten van het meest kwetsbare en tegelijk het meest aanstootgevende... complimenten voor deze ontschrijving overigens... is een treffend beeld voor zijn denken. Leg dat eens uit. Uh, nou, wat bij vanaf Rousseau belangrijk wordt, is eigenlijk dat zelf. Dat je dat moet ontwikkelen en exploreren en dat dat zich moet kunnen ontplooien. Uh, maar dat wat... kan toch ook zonder dat... Ja, maar een... ik zeg, het is een beeld voor. Ja. Dat ze, uh, ik geloof niet dat Rousseau ervoor pleit dat wij dit allemaal gaan doen. Al bepaalde trekjes in onze cultuur daarvan nu wel... Uh, Aantreffen. Maar um, dat, dat tonen van dat zelf en van je eigen intieme wereld, dat heeft natuurlijk tegelijkertijd iets heel confronterends. Want wat heb je eigenlijk te maken met dat innerlijk van de ander? Dus er zit een soort geldingsdrang in van het individu om zich zo eerlijk mogelijk te tonen. Nou ja, en dat, is, dat zijn eigenlijk zijn conventions, zijn, zijn, zijn, dat is zijn autobiografie ten voeten uit om dat te doen. Terwijl die tegelijkertijd onvermijdelijk... en dat laat Philip Blom ook mooi in zijn boek zien... een enorme leugenaar is over zijn. Dus hij, hij zegt meteen... op de eerste bladzijde zegt hij... ik vind het zo'n meesterlijk begin, die, die convention... ik ga iets ondernemen wat ja, nooit wat eerder is gedaan. Wat, ja. En dat als het eenmaal is uitgevoerd... niet zal worden nagevolgd. Ik wil aan mijn medemens een mens laten zien... zoals hij werkelijk is. En die mens, dat ben ik zelf. En dat is eigenlijk een vorm van exhibitionisme... die, die, die, die, die, die, die heel schaamteloos is... En die schaamteloosheid die zit diep in onze cultuur verankerd inmiddels. Je, dus, je, je ziet, als ik nog één ding over ja, mag ja, zeggen... want dat fascineert mij, die hele paradox fascineert mij zo. Als je nu naar Facebook kijkt, dan een kind van elf snapt in onze cultuur al wat je daar moet doen. Je moet je innerlijk namelijk tonen... door te zeggen wat je favoriete muziek is... je gevoelens, je ge enzovoort. Tegelijkertijd, dat kind van elf snapt al dat het gewoon fake is. Je doet alsof. Dus je doet wel... je favoriete liedjes tonen... maar je laat niet echt iets van jezelf zien. En dat is, dat is eigenlijk in de kern aanwezig... in die confession van Rousseau al. Die hele dubbelheid van je innerlijk moeten tonen... je zo eerlijk mogelijk presenteren... maar er zit tegelijkertijd iets, iets, iets heel kunstmatigs in... en zelfs iets agressiefs. Oh ja, it, uh, dat agressieve misschien... Er is een, ook een soort dubbelzinnigheid die ik nooit goed begrijp. Is het nou zo dat hij alle navolgers wil aftroeven? Of is het zo dat... Uh, om uit de aard van wat hij doet, het nooit kan worden nagevolgd... omdat hij het zelf is en hij uniek is. Omdat hij het zelf is, omdat ja. hij uniek is. En anderen kunnen dat ook doen, maar als je geobsedeerd bent... door je eigen uniekheid, voor... dan ja. is dat natuurlijk altijd minder interessant... dan je eigen originaliteit ja. en genialiteit. Uh, Philip Blom, ik, ik moet op een andere manier steeds denken aan Gerard Reven nu. Um, want van Gerard Reven was ook bekend dat hij op feestjes... zijn geslacht te onpas en te pas uh, uh, liet zien... Um, Um, hoe was dat dan nou met Rousseau? Als hij op feestjes van verlichte gasten als Diderot en anderen kwam... dan was er dan zoiets van, mijn god, Rousseau komt dadelijk. Hoe, hoe, hoe, werd, hoe werd de naam gekeken? Was het inderdaad een ge ja, hoe gedroeg hij zich? En hoe werd de naam, nou, de naam de gekeken? Vind ik, vind ik de beschrijving van Rousseau als een filosofische potloofventer heel prachtig. Um, ik, ik moet zeggen, ik ben het niet helemaal mee eens dat, uh, dat zijn uh, Confession het eerste ik-boek zijn. Ik denk die, dat het recht heeft, heeft eigenlijk Montaigne, die uh, over zichzelf en zijn denken en zijn eigen intellectuele en emotionele ontplooiing heeft geschreven. Ja, de SIS uit de 17e eeuw was het gelopen. Ja, 16e eeuw. 16e eeuw. eeuw ja. Um, maar ik denk inderdaad, voor, voor Rousseau had zijn eigen seksualiteit en zijn eigen haat op zijn seksualiteit een heel centrale plaats. En die heeft, en bij Rousseau is het psychologiserend beschrijven denk ik heel legitiem, omdat dat doet hij ook zelf met zichzelf, heel veel te maken met het feit dat zijn moeder bij zijn eigen geboorte gestorven. En hij zegt al mijn geboorte is het eerste grote ongeluk van mijn leven. Um, maar ja, hij was een, gewoon een... Ik denk vandaag zullen we hem beschouwen als zieke mens. Um, en hij was een ontzettend intensief vriend. Zeker voor de jongen die drood toen ze uh, allebei jong waren. Maar toen zijn psychoses echt uh, hem al, maar meer in de greep hadden... Ja, werd hij een ramp voor zijn vrienden omdat hij zijn vrienden aanviel, ook um, publiek aanviel. Hij deed alles om zijn vrienden te schaden. Um, Maarten zei dat hij een boek tegen het, of een pamflet tegen het theater schreef, En dat was niet alleen maar omdat hij een theaterstuk had geschreven... maar ook omdat Dieter Roo zo bijzonder van het theater hield... en zich eigenlijk als theaterauteur wilde profileren. En hij wilde ook Dieter Roos schaden, dus zijn grootste vriend... En uh, ja, zijn zijn psychose die galoppeerde alsmaar sneller en alsmaar dramatischer, en uh, ja, dat kwam dan tot zijn hoogtepunt als. Als um, David Hume dan dacht: Nou, die Fransen die zijn allemaal een beetje hysterisch. En daar moet ik toch, als goede schot, daar kan ik toch tegen ingaan. En ik ken die meneer Rousseau. Uh, en dat is een heel geniale meneer. Die neem ik maar mee naar Engeland. En ik geef hem een pensioen van de koning. Die ga ik hem bezorgen. En ik geef hem een groot huis in het platteland. Wat, waar hij zo van houdt. En daar kan hij schrijven. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk helemaal in zijn uh, gelaat ontploft omdat Rousseau dan door heel Europa schreef, nou, Hij heeft me dat wel gegeven, maar ik zit hier alleen maar op het platteland. Omdat hij zo'n middelmatig mannetje is en hij kan me niet aan. En hij wil niet dat ik hem in Londen uh, blootstel. En um, ja, dat was de grootste, een van de grootste controverse en ruzies, literaire ruzies van de 18e eeuw. Maar Rousseau iets goeds te doen was altijd een heel gevaarlijk um, ding. Ja, ik, ik, mag ik er ja. één ding over zeggen? Want ik zie dus Maarten Doorman wel lachen op het moment dat Philip Blom dit allemaal uiteenzet. En dat is natuurlijk ook wel een soort aantrekkingskracht van Rousseau. Hij is nooit saai. Nee, maar... Ja zeker. Nee, hij is echt nooit saai. Op... Maarten. Hij gaat dan... Uh, uh, Joem regelt een koets voor hem uh, in Engeland. Het <laughs> is echt vreselijk. En dan denkt hij ja, Rousseau heeft haast geen geld. Ik betaal dat wel. Maar dat, is, dat zou Rousseau nooit willen accepteren. Want dat vond hij vernederend als andere mensen iets voor hem betalen. Dus hij had gezegd via iemand anders tegen de koetsier zeg tegen Rousseau als hij in je koets stapt dat je op de terugweg bent en dat het vrachtje al betaald is. Dus dat hij gewoon gratis mee kan rijden. En Rousseau was natuurlijk enorm wantrouw. Dus die begon meteen bij die koetsier te vissen hoe dat zat. En toen bleek dat via Jung via dat had betaald. En Rousseau wordt woedend. en Die zegt jij wil mij vernederen. En dan ga je straks met je vrienden je weer vrolijk maken over het feit dat jij mijn koets ja. hebt betaald. Nou, Het was een soort onmogelijke man. Ja. Goed, de man onmogelijk. Nu toch nog even een gedachte. Goed, als, ik, als ik het goed, samen goed begrijp, komt het op een paar dingen neer. We hebben het over de echtheid gehad, dat is heel belangrijk. Dat werkt tot vandaag de dag door, dat ideaal van echtheid, dat verlangen naar echtheid. Er zijn misschien toch nog een paar andere dingen die ook nog even kort benoemd moeten worden. Als je naar die verlichting kijkt, is er op een bepaald moment een stemming van de wereld gaat vooruit. We, is ontwikkeling. We gaan de goede kant op. Het lijkt erop dat Rousseau daar eigenlijk altijd aan het mopperen is. En tegen die, die, die waarschuwt het vingertje van... het is nooit goed of het deugt niet. Zit, zit daar ook een betekenis van Rousseau, ja, Dat is en natuurlijk van. enorm belangrijk. En dat komt trouwens heel dicht bij dat vorige onderwerp... van de authenticiteit. Maar de 18e eeuw begint te geloven in de menselijke vooruitgang. En in de vooruitgang van de cultuur. En dat is voor een groot deel... een optimistische eeuw, als je niet denkt aan Voltaire en andere uh, bijklanken. een optimistische eeuw die gelooft in alle nieuwe mogelijkheden. En als Rousseau dan die prijsvraag gaan, gaat beantwoorden van die, die in, hoeverre een, in 1750 wordt ja. er een prijsvraag uitgeschreven in de Mercure de France, die hij leest. En dan uh, is de vraag in uh, welke mate de vooruitgang uh, van de, de, de, de, in de, de, de vooruitgang ook een morele vooruitgang betekent in de 18e eeuw. En Rousseau die schrijft dan geeft daar eigenlijk een heel radicaal antwoord op. Want die zegt, er is überhaupt geen sprake van vooruitgang. Al die vooruitgang leidt juist tot een drama. Het feit dat de cultuur zich ontwikkelt, dat corrumpeert de mens. En dat is eigenlijk een manier van denken. En of die nu van de Rousseau zelf stamt of van Diderot. Maar in ieder geval, Rousseau schrijft dat heel overtuigend op... en werkt dat in zijn hele werk en leven verder uit. Dat is een manier van... Denken die ongelooflijk invloedrijk is geweest. Want dat betekent dat eigenlijk de hele cultuur waarin wij leven, de, al, on, al onze omgangsvormen, uh, alle beleefdheidsvormen, maar ook alle verworvenheden van de cultuur, theater, literatuur, worden verdacht gemaakt. Er komt een soort dubbelheid in onze, onze reflectie op onszelf. We, we, we gaan anders naar onszelf kijken. Is dat een verdienste van Rousseau? We gaan wat minder over, zelf overtuigd en optimistisch uh, en tevreden naar onszelf kijken, Philip Blommers. Is dat een, een verdienste ook van Rousseau, ondanks dat het naar de man was? Nou, de nare man, hij was een geniale schrijver, dat is zo. Ik denk hij was een bijzonder nare filosoof. Wij gaan ander naar, anders naar onszelf kijken. Ik denk wat Rousseau heeft gedaan... en dat is voor mij een heel belangrijk um, aspect aan zijn schrijven. Aan zijn denken. Hij heeft um, heel christelijke gedachten genomen. Dus de haat tegen je eigen lichaam. De haat tegen je eigen seksualiteit. De haat tegen een cultuur die ons wegvoert van God. En hij heeft ze dereligiosiseerd. Ik weet niet of dat een echt woord is. Nu heb ik het uitgevonden. Hij heeft zijn, dus hun... Uh, dus hun heilige kleren uitgetrokken en hun civiele kleren aangetrokken. En nu kan je dat denken in een, in een niet-religieus context... maar er zit nog steeds de oude christelijke haat tegen het zelf en mm. tegen de lichaam in. En ik denk dat heeft zeer veel invloed gehad... In het uh, 19e en 20e eeuw. Um, en ja, inderdaad, je ziet zijn invloed. Tot in de psychoanalyse. Je ziet zijn invloed. Tot in de groene beweging van onze dagen. Dus Rousseau is eigenlijk. De, de het belangrijkste wat de verlichting heeft voortgebracht. De invloedrijkste denken. Ondanks zijn nou, anti-verlichting. Nee, Rousseau hij niet is niet een verlichter. Hij was eigenlijk tegen de verlichting. Dus. Hij um, vond de verlichting naïef. En dat is zeker ook. Op een, op een zekere manier toegepast. Maar je moet ook weten dat. Um, de verlichting die bestaat eigenlijk helemaal niet. Ik denk, bijzonder zijn oude vrienden Rousseau en Holbach en zo... die waren wat minder naïef dan de zeg maar, rationele verlichters... die dachten, als we allemaal de reden daarna volgen, dan wordt alles goed. Goed. Martin Dormann. nog één aspect van Rousseau en dat ik. We denken bij dat ik tegenwoordig al heel gauw... dat ik dat kijkt alleen aan zichzelf en let niet op de samenleving. Let niet op het geheel. Het ik gaat het vooral om het ik... Dat was niet het criterium van Rousseau, geloof ik. Het ging niet alleen om het ik. Dat ik, dat moest toch ook een beetje nadenken over de rest van de wereld. Of hoe moet je dat zien? Ja, maar dat, dat ik, dus dat zeggen wat je denkt... en heel erg voor je mening uitkomen... en als een andere mening heeft zeggen dat is ook maar een mening... dat kun je denk ik wel op een vrij directe manier... naar het denken van Rousseau uh, herleiden. En natuurlijk is het zo, Rousseau heeft ook over de maatschappij nagedacht. Hij is heel vaak gezien als, als een politiek denker. Maar ik denk dat zijn relevantie voor de politiek eigenlijk tegenwoordig veel meer ligt in iets anders... dan dat, die hele gedachte van het contrastsociaal. Veel meer ligt in het feit dat politici echt moeten zijn... en hun echte zelf moeten tonen. Dus als je in de wereld draait, doorkomt... Of, uh, uh, dan gaat het maar om één ding als politicus. Ten eerste dat je er komt en ten tweede... het gaat dus om twee dingen. Ten eerste dat je er komt... en ten tweede dat je je authentieke zelf kunt tonen. Het gaat niet meer over ideeën, maar het gaat erom dat je echt bent. En daar word je op getoetst. En dat is eigenlijk een heel andere manier van politiek bedrijven... dan tot voor kort. Ja, uh, heren, we moeten het hierbij laten. Het is duidelijk, Rousseau, daar komen we niet omheen... niet langsheen. en niet, uh, We kunnen er kennelijk niet langs. En Maarten Doorman en Philip Blom bedankt. Het boek heet dus Rousseau en ik van Maarten Doorman en is uitgekomen bij, Uitge bij het bakken. En de verdorven genootschap van Philip Blom is ook nog te krijgen. <laughs> ook een prachtig boek. En zo op. is het maar net. Ja. Uh, we gaan volgend uur verder. Heel graag tot dan.